Rond van Kam met het CNMS-journaal.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 De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Guatemala is gewonnen door de komiek en acteur Jimmy Morales. Na telling van vrijwel alle stemmen staat hij op 24 Tegen wie hij het in de tweede ronde moet opnemen is nog onduidelijk. Twee andere kandidaten zijn verwikkeld in een nek-a-nek-race. Sandra Torres, de ex-vrouw van oud-president Colom, staat op bijna 20 De zakenman Baltizon staat 1 tiende procent onder haar. Cairo ncfw wil 100 vluchtelingen opvangen in het omroepgebouw in Hilversum. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt. De vluchtelingen kunnen op de leegstaande eerste etage van het gebouw wonen. De omroep heeft het aanbod voor de opvang gedaan aan burgemeester Boortjes. Zaterdag werd bekend dat Hilversum 1500 vluchtelingen wil opvangen.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 Heel hartelijk welkom bij Tweede Uur van CFM Cinema. Mijn naam is Elko Beuving en we gaan rustig door met het draaien van filmmuziek. Ja, we hebben op de rol staan Air Force One, Mondo Kane, Body of Lies, Another Year... en and San Andreas, Spokes en and Sherlock Holmes... is natuurlijk het tweede uur altijd de uh, hit, de film uit uh, Richard Jones, Gary Hallowall. Richard Jones Diary. Uh, toevallig heb ik dit nummer vorige week ook gedraaid... want toen had ik het over de Franse film Diner de Con. En dan zie ik toevallig dat die van de week op uh, televisie, voor, televisie wordt uitgezonden... maar natuurlijk niet de Franse versie en Amerikaanse remake. Maar ik vind de melodie van de Diner de Con zo leuk dat ik het nog een keertje laat horen. Vladimir Kosma. Uh, de film Diner for Smugs heet die in de uh, Amerikaanse versie... en die is aanstaande dinsdag om half negen... Uh, totaal andere muziek bij, uh, van Theodor Shapiro... maar ik draai van Vladimir Kosma uit de Franse versie. Muziekje. Uh, misschien heb je wel eens van gehoord, de Mondo Cain films. Uh, een Mondo Cain is een Italiaanse documentaire uit 1962 geregisseerd op Ailo Cavara en Quilitero Giacopetti. De film is opmerkelijk omdat hij wordt gezien als de eerste echte Mondo film en dus bestaat uit sensationele, die bedoeld zijn om de kijkers te chockeren. Uh, hij heeft nog een aantal os-combinaties gekregen, onder andere voor de muziek. En uit de muziek ga ik natuurlijk wat laten horen. Het thema muziek van Mondo Cain. gecomponeerd door Nino Oliveira en Riz Ortolani. Ja, daar ben ik al een groot fan van. Wat is Ortolani? Prachtige muziek. En toen ontdekte ik in mijn platenkast nog iets heel bijzonders. Een cd uit 2008. Uh, in het kader van het Holland Festival is er een opname van het Orkest en Mike Patton. En deze, uh, Mike Patton is bekend als zanger van, uh, hardrockzanger van Fate No More. En met het Orkest heeft hij een cd gemaakt. Ze hebben de Eigenlijk de Italiaanse B-filmliederen ontdekt. Ja, waar we dus wel vaak wordt van draaien in dit programma. En uh, in samenwerking met de filmcomponist Diane, Daniela Lupi hebben ze een aantal composities uit die periode bewerkt. Uh, te denken aan Gino Paoli, Riz Ortolani, Luigi Tenco en Nico Morricone. Nou, en dat is een, uh, uh, daar hebben ze verrassende arrangementen bij gemaakt en ja, dat was een bijzonder concert, want die Mike Patton... die had zich eigenlijk een beetje als een glimmer en glamour boy aangekleed. Wit pak, haartjes achterover gekomen. En ja, mooi de muziek van Mondo, Kane, uh, uh, gezongen. Uh, en uit die zou ik een paar nummertjes draaien. Gewoon om een beetje in de sfeer te komen. Mondo, Kane, Mike Patton en het Metropoolorkest. Live, hè? 20 km al giorno 10 all'andata 10 ritorno. All 20 km al giorno Per poi sentirmi dire che Non hai voglia di uscire Polvere sole a dazzo al giorno, 20 km al giorno, per consentirti dire che non da te vedere, avevo le scarpe, pulitti, e la camicia fresca del gatto, un di, fiori di prato. Tot andato ik ben er een paar kilometer. Ik ben er een paar kilometer, maar ik ben er een paar kilometer. Ik ben fresca canto un mazzo di fiori di prato ma tuo andato spregato a 20 andata, km al giorno dieci andato 10 ritorno, giorno 20 km al giorno tornare a casa e It's not a day. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Ja, ik trein er nog één uit deze bijzondere cd... en dat is het nummer Oor Damore. Ja, bijzondere productie uit het Holland Festival. Daar zaten wel meer typische producties in. Dit was er een van Mike Petten en het Peter Polorkest. Mondo Keen. Uh, uh, bijzondere muziek, uh, Italiaanse western, spaghetti filmmuziek uh, op de plaats gezet. Uh, en Live uitgevoerd in Amsterdam. Uh, dan komen we bij een film die aanstaande woensdag televisie is: Body of Lies. Een film met in de hoofdrol, uh, uh, even kijken wie de hoofdrol speelt: uh, Crow. Uh, hij is een CIA-baas die het aan de stok krijgt met zijn man in het Midden-Oosten. DiCaprio, regisseur Scott, waagt zich aan wat kritiek op de Amerikaanse War on Terror. Maar strijkt hier weer glad door de met hem de Hollywood-bombast. Hollywood uh, Body of Lies. Misschien herinner je, dit is die film waar uh, allerlei opnames geschoten waren met Carice van Houten. Die zou de echtgenote spelen van uh, uh, Leonardo DiCaprio. Cap maar dat is eigenlijk allemaal uit de film gesneden: uh, Body of Lies. White Whale Communist Mark Streitenveld De uh, soundtrack uh, Body of Lies. is er een uh, hele bijzondere film op televisie. Dat zou je niet uh, denken, maar er is, af en toe is er echt een knaller. En dat is aanstaande vrijdag, Another Year. Een bijzondere film. Gary is een psychologische hulpverlener. Tom is ingenieur. Ze leiden een geregeld leven van samen koken en tarnieren. Daarnaast hebben ze vrienden en familieleden... die er niet in slagen om hun leven op orde te krijgen. Hun volwassen zoon Joe, die maar niet de juiste vrouw vindt... wedu naar Ken die ongezond leeft... en de nerveuze Mary die haar wanhoop achter een masker... van lacherige zelfkritiek verbergt. In vier seizoenen en episode toont en onderdeel het leven in al zijn eenvoud en complexiteit, de misère en de humor in de zomer en winter, met liefdesgeluk en tegenslag, hoop en wanhoop. Ja, prachtig film, vijf sterren film. Ik zal muziek muziek draaien. Uh, Gary Jansen. <muchas> Soundtrack. Summer into autumn. Dat is eigenlijk wat we zelf ook ervaren hebben de afgelopen dagen. Regen, regen, regen, regen. En het wordt beter, heb ik begrepen. Het wordt beter. Summer into autumn. Ja, prachtig klanken. Uh, ja, ik, ga, ik draai nu gewoon een paar muziekjes die ik gewoon heel mooi vind. Dat is uh, van dezelfde componist en ook dezelfde regisseur van de film. En dat is Happy Go Lucky en daar de titelsong van. Happy Go Lucky. Eens even kijken waar ik hem heb. Uh, hier, de titelmuziek, de opening credits. Happy Go Lucky. Mooi muziekje vind ik uit de Postman-pet film, de movie. Uh, de openingsmuziek ook: Postman-pet, de movie. Rupert Gregson en Williams. Uh, dat was eigenlijk heel mooi. Dan ga ik naar de tv-serie. Een tv-serie over de spionage. Uh, dat was een tijdje geleden: Spokes. Gecomponeerd door Jenny Musket: Spokes. lucky we were dealing with it. serie. Mooie muziek van uh, Jenny Musket Ik kende haar eigenlijk niet, maar het is uh, mooie muziek geworden. Uh, dan kom ik terecht bij Sherlock Holmes. Uh, ik begin met een film die wat langer geleden is. The Young Sherlock Holmes. Film uit 1985. Eigenlijk waarop Holmes en uh, zijn assistent Dr. Watson elkaar ontmoeten op school. Uh, en Dit is uit die film uh, Waxing a Virgin. De muziek is van Bruce Broughton. Ik heb wat technische problemen. Ik probeer een ander nummer. Uh, doch, uh, uh, Holmes Het. Nee, ik kan het niet afspelen. Ik weet niet wat er verkeerd zit. Nou, ja, dan houden jullie Young Sherlock Holmes het goed. Ik heb natuurlijk wel Sherlock Holmes de tv-serie. Daar heb ik iets van uh, gevonden natuurlijk. De titelmuziek. Uh, die moet ik even kijken wat hier die heb staan. Die wordt, is gecomponeerd door David Arnold. Draai ik natuurlijk om terecht te komen bij de nieuwe film, Mr. Holmes, een film uit 2015. Uh, en dat gaat over de gepensioneerde Sherlock Holmes, woont in een afgelegen boerderij in Sussex met zijn huishoudster en haar zoon Holmes, zorgt uh, voor zijn bijen, houdt een dagboek bij en wordt geconfronteerd met de afnemende krachten van zijn brein. Toch denkt hij nog veel aan een 50 jaar oude onopgeloste zaak in Japan. Uh, ik zal met muziek draaien. Muziek is van Carter Burwell. zo van Mr. Holmes. De nieuwe soundtrack van de Holmes, Mr. Holmes-film. Ik zie dat ik nog precies tien minuutjes heb. En dan ga ik gauw over naar een hele mooie soundtrack. Dat is de soundtrack van de film San Andreas. Een film uit 2015. De brug, de San Andreas-breuk, maakt zijn gevreesde reputatie waar. Californië wordt getroffen door een allesverwoestende aardbeving. Een sar, helikopterpiloot en een. En zijn van hem vervreemde vrouw reizen naar Los van Los Angeles naar San Francisco om hun enige dochter te redden. Hun gevaarlijke reis naar het is slechts het begin. Daar zit mooie muziek bij, gecomponeerd door Andrew Lockton. San Andres, het uh, thema muziekje. Ja, je luistert naar de soundtrack, van Andreas, door Andrew Lockton. Ik doe er nog één, tot, uh, dat schiet tot Emma's Rescue... San Andreas. Ik zie alweer dat het tegen de klok van 11 loopt. En eigenlijk alweer de hoogste tijd om onze slottune te gaan draaien. En dat is uit de film Dan la Maison van Philippe Rombie. Daar komt hij. Dan la Maison, het thema. Dat was nu weer eens helemaal. Dat is eigenlijk in geen maanden gebeurd. Dat ik dan aan mijn zoon het thema weer eens helemaal gedraaid heb. En het blijft gewoon een geweldig mooi nummer. Componist Philippe Rombie heeft veel Frans films, bij veel Franse films muziek gemaakt. En ja, ik heb ook de eindtiteling is natuurlijk prachtig. Die start ik nu ook vast. En tot aan het uh, nieuws. Ja, ik heb weer geluisterd naar CFN Cinema. Mijn naam is Aukko Beuving. We hebben weer allerlei mooie films de revue laten passeren. De eerste uur wat meer pop. De tweede uur ja, van alles wat zou ik zeggen deze keer. Ja, overwegend wel een beetje klassiekachtige muziek. Bijzondere dingen. Ja, Mondo Kane van Mike Patton en Beter Polokist. Oh ja, we hebben een nieuwe tune aan het begin. Dat is ook wel de moeite waard natuurlijk. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. Doe rustig aan. Het weer wordt beter. En eh, wees voorzichtig. En bekijk ze eh, die mooie films. Ga naar de bioscoop. Eh, kijk op je DVD-speler. Eh, of gewoon op de televisie. Blijf genieten. Samen op de bank met een filmpje. Wat wil je nog meer...